12 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Bijzonder goedemorgen. Haal onze kinderen en kleinkinderen terug uit de Koerdische kampen... voordat ze door ziekte en geweld niet eens meer terug kunnen komen. Die oproep doen vaders van syrië aan de politiek. Maar luistert er iemand? Dat zo in de nieuwsbv. En het dodental na de brand in het Siberisch winkelcentrum... is opnieuw naar boven bijgesteld in het NOS Nationaal met Lieselot Thomassen. Dat staat nu op zeker 64 mensen die om het leven kwamen. Correspondent David-Jan in Moskou. David-Jan, 64 doden nu. Worden er nog mensen vermist? Dat is onduidelijk op dit moment. Uh, je zou zeggen dat uh, het laatste aantal dat werd gemeld 48 met 16 uh, vermisten toen nog dat je dus ongeveer op die 64 uitkomt. Dus het zou kunnen dat het uh, bij dit aantal blijft, maar je moet ook niet, kan ook niet helemaal uitsluiten dat er toch nog wat uh, uh, ja, extra slachtoffers bijkomen. Mm -hmm. Is er al meer duidelijk over de oorzaak van de brand?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 we moeten afwachten wat er uit het onderzoek komt. Ja. Er zijn vier mensen door de politie ondervraagd vanwege de brand. Wie zijn zij dan?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 die wilden vluchten, die dat gebouw uit wilden. Uh, wat weet jij daarvan? Dat zijn berichten die, die, kind, die kinderen tegen hun ouders hebben verteld... die het vervolgens tegen de politie hebben, hebben gezegd. Uh, die kinderen waren op de verdieping waar die brand uitbrak... en zijn door bewakers tegengehouden bij nooduitgangen, hebben ze gezegd. Het zou heel goed kunnen dat die noodgangen, uh, nooduitgangen op slot zaten... en dat die bewakers dus hebben gezegd dat de kinderen ergens anders nou, naartoe moesten. Maar volgens sommige kinderen zijn ze... Uh, zijn ze echt van het kastje naar de muur gestuurd, twee of drie keer uh, weggestuurd bij, uh, bij een deur door een bewaker? Uh, dat wordt nu ook onderzocht wat er van die verhalen klopt. En ja, als dat het geval is, is het natuurlijk heel ernstig. Ja, zeker. David-Jan Godfroy, dankjewel.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 Van 1956 tot 1981 zat Van Hulst in de Eerste Kamer. Eerst voor de CHU en later voor het CDA. Johan van Hulst was 107 jaar. De oudste wapenfabrikant van Amerika is bijna failliet. Remington heeft een schuld van bijna een miljard dollar. Het bedrijf heeft een imagoprobleem... onder meer door de schietpartij in 2012 op een basisschool. Daarbij werd een Remington gebruikt... Henk Bres gaat toch niet voor de PVV de Haagse gemeenteraad in, meldt Omroep West. Hij werd vorige week met voorkeurstemmen gekozen. Bres zal wel fractievertegenwoordiger zijn en mogen praten bij vergaderingen, maar neemt dus geen plaats in de gemeenteraad. De politie heeft een grote hennepkwekerij ontdekt op een industrieterrein in de gemeente Heerlen. In een lood stonden zeecontainers en opleggers vol met hennepplanten. De totale opbrengst heeft een straatwaarde van mogelijk enkele tonnen. Oud volleyballer Jeroen Bijl wordt de nieuwe technisch directeur van de hockeybond, de KNHB. Bijl was tijdens de Olympische Winterspelen in Pyeongchang chef de mission van het Nederlandse team. Onder zijn leiding pakte Nederland in Zuid-Korea 20 medailles, waaronder 8 gouden. Het nos journaal. Komend half jaar worden de nieuwe waterweg en de botlek anderhalve meter dieper. Vandaag begint het baggerwerk dat is bedoeld om het havengebied van Rotterdam bereikbaar te houden voor steeds grotere containerschepen, zegt de projectleider. Dit is heel belangrijk voor de positie van Rotterdam en wij spelen hiermee in op zeg maar, de huidige vraag van de bedrijven in de botlek. Maar we spelen ook in op de vraag voor de transitie voor de toekomst. Om het botlekgebied te bereiken moeten sommige schepen... nu op de Maasvlakte al een deel van hun lading afstaan. Anders liggen ze te diep om verder te gaan. Het kabinet wil dat het rijden in schone auto's aantrekkelijker wordt. Daarom krijgen gemeenten de mogelijkheid om parkeren goedkoper te maken... voor auto's met een lage uitstoot van schadelijke stoffen. Dat moet de luchtkwaliteit in steden verbeteren. Verder wil staatssecretaris Van Veldhoven extra investeren... in laadpalen voor elektrische auto's... Vooral in drukke staten, in de straten in de binnensteden. En in de buurt van grote veehouderijen eh, houderijen is de lucht nog te vies. Daar zijn de concentraties stikstofdioxide en fijnstof te hoog. <tiep> voor het eerst in tien jaar voldoet Frankrijk aan de begrotingsnorm van de EU. Dat is goed nieuws voor president Macron. Hij wil economische hervormingen doorvoeren in Brussel. Maar doordat Frankrijk zelf niet aan de norm voldeed... kon hij daar niet op aansturen.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 Facebook en sigaretten. Ze verschillen volstrukt Maakt maken Ronald Gippard niet zoveel van elkaar. Hem hoor je na half 1 in de nieuwsbv. Maar eerst de verkeersinformatie met Jolanda van der Velden. Met enkele ongelukken. Een uh, vrachtwagen is door de middenberm gegaan op de A1 bij Hoenderlo. Van Amersfoort naar Apeldoorn is de weg nu helemaal dicht. Vanaf Kootwijk staat zo'n 6 kilometer met meer dan een uur vertraging. De andere kant op, tussen Knoppen Beekbergen en Alfred Hoenderloo ruim 50 minuten vertraging. Daar is de linkerrijschok dicht. Verkeer kan het beste in beide... Gevallen omrijden via Ede als dat kan. Wat verder nog speelt, is een vertraging in het zuiden. De A67 Eindhoven richting Venlo. Ook daar is de weg nu dicht na twee verschillende ongelukken. Tussen Ast en Alfred Helden staat 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Hier wordt het verkeer geadviseerd om te rijden via Maasbracht over de A2 en de A73. In je werk ben jij de doorpakker, de besluitvaardige, de wilskrachtige.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 Een hoop Gehannes bij de bouwmarkt, bijvoorbeeld. Ja, nou kan de klet dicht. Oh, waar, waar ga ik dan zitten? Of een half uur passen en meten met dat dure bankje. om erachter te komen dat het toch niet past. Oh, pas op! Dat is wel design Pete. Profiteer van de ongekend ruime Skoda-combimodellen op jouw zaterdag. Dat is meer ruimte voor hetzelfde geld. Skoda, simply clever.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 NPO Radio 1. BNN Vara. Patrick Claudius, de nieuwsbv. Bijzonder goedemiddag. Cabaretiers heb je in allerlei soorten, maten en kleuren, maar het publiek is het overalgemeen algemeen nogal wit. Maar niet bij Samir Farbot. Hun hoor je na nou half één, maar nu eerst politiek Den Haag. Luister. Haal onze kinderen en kleinkinderen terug, dat is de indringende oproep van vader Hussein aan de Nederlandse politiek. Zijn dochter vertrok een aantal jaar geleden naar IS in Syrië en zit nu als krijgsgevangene in een Koerdisch kamp, met haar twee dochtertjes. Denemarken en Canada willen hun onderdanen wel uit die kampen halen, maar Nederland is heel duidelijk. Ons beleid is denk ik heel helder. Wij hebben gezegd, wij gaan ons niet... ...in uh, strijdgebied begeven. Uh, dat is uh, om allerlei redenen gevaarlijk, onverantwoordelijk. Uh, dus... maar de crux is dat het geen strijdgebied meer is... ...en dat er Nederlandse onderdanen gevangen zitten daar. Bent u daar mee in gesprek ter plaatse? Ik heb al eerder gezegd, er is mij niet zo over bekend. Minister Grappenhuis laat opnieuw weten hoe Nederland erover denkt. Het kabinet zoekt niet zelf actief contact met IS'ers. Die moeten zelf maar zien dat ze uit dat gebied kunnen vertrekken. Ja, Dit zei dus minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... in het NOS Journaal, en bij mij aan tafel vader Hoezijn. En op afstand zitten vader Klaas Pijk... wiens dochter ook een aantal jaar geleden naar Syrië is vertrokken... en GroenLinks-Kamerlid Bram van Oink. Goedemiddag, allen. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Hoezijn, ik begin bij u, want uw dochter en uw kleinkinderen... heeft u ontmoet dankzij Sinan Kan en de documentaire De Verloren Kinderen van het Kalifaat... die hij over uw zoektocht maakte. Die ging zaterdag in première bij Movies That Matter... Daarna is er al uh, dit nieuws uh, gekomen. Wat, maar wat vindt u, laten we daar beginnen, met de reactie van de minister? Nou, uh, wij vinden de reactie van de minister een beetje slap aan zwak. Want op de eerste plaats hoorde je wat zijn antwoord was, strijdgebied. Er is uh, helemaal uh, geen strijd daar. Dus uh, je kunt er uh, gerust naartoe. En helemaal uh, als overheid. En dan kun je onderhandelen met uh, de Koerden die daar het voor het zeggen hebben. Dus u zegt van uh, alle argumenten die hij aanhaalt, die kloppen. Niet, het is gewoon, hij wil niet. Nee, maar dit zijn ook uh, dezelfde argumenten die twee jaar al geroepen werden door de vorige minister. Ja. Uh, uh, Klaas, u was zaterdag ook uh, bij de premier. Uw dochter is ook naar Syrië afgereisd. Um, u heeft nog geen contact met haar. Wat vindt u van de houding van Nederland en de Nederlandse politiek? Ja, onbegrijpelijk. Ik heb er eigenlijk maar één woord voor. Dat is onmenselijk. Hè. Zo, zo inhumaan zoals dit, uh, dit beleid gevoerd wordt. Ja, nu zegt de minister, uh, we doen niks... maar in de documentaire, zijn uh, vertelt uw dochter ook... dat uh, ze wel bezoek heeft gehad van de MIVD. En die kwamen zelfs met, met pindakaas, met stroopwafels, met pepernoten. Ja. Wat zei uw dochter over dit bezoek? Wat wilde ze van haar? Uh, wat wij... Uh... Ja, ik moet eerst goed beginnen. Wij hebben ooit als slotgenoten hebben wij een keer een meeting gehad... met z'n allen, met meneer Schoof aan tafel, meneer Dick Schoof. En toen werd aan hem de vraag gesteld... En Dick Schoof is de coördinator van, van het... Van toen NCTV. Ja, Nationaal Coördinatie Terrorisme ja. en uh, Veiligheid. En werd uh, hem de vraag voorgesteld van... weet u waar onze kinderen, kleinkinderen zitten? Kunt u ze in kaart brengen? En uh, een keihard antwoord, uh, nee, duidelijk. Wij weten niet wie, wat, wat waar zit. En dan kom je daaraan en dan hoor je van uh, de Koerden, de officieels die dan tegen je zeggen van... hoe kan dat nou, de MIVD is hier geweest... en ze heeft ze, die heeft ze ook alle ondervraagd. En een aantal dagen nadat ik de meeting had met mijn dochter... en kleindochters, en dan vertelt mijn dochter dat ook. Die zegt, maar hoe kan dat nou? Papa. de MIVD is hier geweest, ze hebben ons ondervraagd... en het was volgens mij in, in, in de buur, in, in, ergens in december. En er schenen ze nog pindakaas, pepernoot en speculaas meegenomen te hebben. Maar in, in, in, meneer Grapperhaus, minister Grapperhaus zegt ook uh, dat hij niet weet... dat de MIVD daar op bezoek is geweest. Heeft u Grapperhaus ook wel eens gesproken hierover? Ik heb uh, meneer Grapperhaus uh, niet gesproken. Ik heb meneer Grapperhaus uh, één keer heel kort ontmoet... en dat was bij uh, de uitreiking van de Hein Roethofprijs. Ja, en, maar hij heeft toen niks uh, verteld over het feit nee, nee, nee, dat... Nee, nee, dat ging toen over iets anders, over de, over de prijs. van. K uh, vader over. Klaas, wat dacht u ervan toen u hoorde dat de MIVD op bezoek wa was... in kampen in, uh, in, bij de Koerden? Ja, wij wisten het al langer. Hoor. We had, uh, in een eerdere uitzending van de nieuwsbv was ik in gesprek... met Eddie van Wessel, de oorlogsfotograaf, en die vertelde ook al... dat hij uh, in, in contact met de kampleiding ook al kreeg te horen... dat de Nederlandse autoriteiten wel degelijk op de hoogte zijn... waar onze kinderen zitten... Dus, dus het was in vezet bekend, maar nu is het eigenlijk bevestigd... ook vanaf de andere kant. En waarom wordt het dan nog altijd zo hard ontkend... door zowel Schoof als Grapperhaus? Ja, dat is, dat is onbegrijpelijk. Wees gewoon eerlijk. Hè. Al die tijd wordt ons een rat voor ogen gedraaid. In alle opzichten. Dus uh, ik begrijp niet waarom dat geen eerlijke uh, en open kaart wordt gespeeld. Laten we dan eens schakelen met de politiek. De heer Bram van Ooyk van GroenLinks. Uh, nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen met het standpunt van het kabinet. om deze mensen niet terug ja. te halen. Wat vindt u daarvan? Ja, nou, dat, dat vind ik echt een heel merkwaardig standpunt. om het maar voorzichtig te zeggen. Juist omdat het kabinet zegt als mensen zich actief melden. Bij bij een Nederlandse ambassade of een consulaat... dan willen we, ze, willen we ons wel om hen bekommeren. Maar als ze dat om wat voor reden dan ook niet kunnen... bijvoorbeeld omdat ze in, in ja, detentie zitten en daar niet weg kunnen... ja dan moeten ze het verder zelf maar uitzoeken. Dus dat, dat, is, dat is heel uh, dubbelhartig. Het zijn Nederlandse staatsburgers. Het zijn uh, kinderen die er op geen enkele wijze voor gekozen hebben... om uh, naar het kalifaat uh, af te reizen. En je kunt dus niet als de Nederlandse overheid zeggen, ik bemoei me er niet mee... ik laat dat aan anderen over... tenzij ze op de stoep staan bij de ambassade. Dus dat is een uh, moeilijk houdbaar standpunt. Ja, en hoe zijn uh, jouw dochter bevestigt dat ook. En zij zit gevangen in dat kamp ja. in Syrië, ja. ze heeft ook geen paspoort... ze kan helemaal niet naar nee. het bij zijn nee. consulaat... Nee. dat volgens mij in Irak ligt. Nee, en dat is ook een beetje het, het frappante... wat de overheid, de politiek steeds zegt. Dat is een dubbele spagaat waar ze in zitten. Ze weten dat ze niet uit zichzelf weg kunnen. Ze kunnen alleen weg als ze de juiste papieren hebben... en dan kunnen ze de grens overgezet of ja. overgedragen worden. En nog eens een keer, wij zeggen... In, in, inderdaad wat meneer Van Oink zegt... van: het zijn Nederlandse staatsburgers... En in die Koerdische kampen kunnen ze niet eeuwig blijven zitten... want die Koerden zeggen ook van, deze mensen moeten hier weg. Het is niet ons probleem. Haal ze op. Vraag om uitlevering. Ja, De, de oproep is heel duidelijk. Meneer Van der Oink, nu blijkt het ook zo te zijn... dat de MIVD wel degelijk probeert in kaart te brengen... hoeveel mensen ja. daar in kampen zitten, wat voor mensen dat zijn... en wat er mee moet gebeuren. Maar toch ja, wordt daar niet openlijk All over tof, gesproken. Ja. Ja, nou ja, het is, ik heb dat ook uh, gezien uh, zaterdagavond uh, op uh, televisie. Uh, kijk, het is, het is natuurlijk best wel raar dat de minister van Justitie en Veiligheid zegt... ik weet van niks. Hè? Kijk, hij zegt niet, uh, ik mag er niks over zeggen. Dat zou nog kunnen. Hè? Je zou kunnen zeggen, de MIVD en de AIVD... dat zijn uh, geheime diensten en dat moet ook zo blijven. We gaan niks vertellen over wat ze doen. Uh, maar dat zei de minister niet. De minister zei, uh, ik weet hier niks van. Nou, dat is natuurlijk merkwaardig. Dus ja, wij zullen toch als... Kamer, uh, ook aan de minister moeten vragen van uh, ja wat wat is hier nou eigenlijk uh, uh, van waar en uh, als dat zo is dat de MIVD in kaart aan het brengen is waar de kinderen zitten. Wat op zichzelf, denk ik, goed zou zijn als dat uh, gebeurt. Wat gaan we dan vervolgens doen als we weten waar ze zitten? Laten we ze dan alsnog met die pepernoten aan hun lot over? Of gaan we ons actief uh, bekommeren om hun lot? Dus wat, wat het roept u, ontzettend veel vragen op. Ja, maar wat vindt u wat er moet gebeuren met deze mensen? Nou ja, ik vind dat... En je kunt natuurlijk ook weer niet zomaar... Uh, bijvoorbeeld uh, in het geval van meneer Hoesijn... de kleinkinderen weghalen bij de moeder. Hè, dat kan ook weer niet zomaar. Maar ik denk dat je als mensen echt terug willen naar Nederland... dat je ze dan uh, daarin moet uh, begeleiden. Dat je ze, als, uh, dat je ze natuurlijk uh, uh, goed moet uh, onderzoeken. Dat je ze moet berechten. dan heb ik het natuurlijk niet over de kinderen... maar over de ouders die zijn afgereisd. Dat je ze moet berechten als daar uh, aanleiding toe is. En dat je ze moet straffen als ze strafbare feiten hebben gepleegd. Dat moet allemaal. Maar dat laat onverlet. Dat je niet kunt zeggen... Uh, het is ons probleem niet, uh, los het daar. Uh, maar, maar Er, zijn ook, mensen, er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar het probleem is dat daar ook echt eh, nog eh, IS'ers tussen zitten, die importeer je dan naar Nederland. En juist daarom is het van belang dat je heel erg zorgvuldig onderzoek doet, dat je ook eh, als er aanleiding toe is eh, een, een, een proces voert, mensen voor de rechter brengt, zodat ze zich voor de rechter moeten verantwoorden. En als hun eh, een schuld of betrokkenheid wordt aangetoond, ja, dan horen ze daarvoor eh, gestraft te worden. Dat laat onverlet het lot van de kleine kinderen, waarvan een aantal al, ik begrijp dat dat ook voor de kleinkinderen van meneer Hussein... Uh, geldt. daar uh, ook geboren is uh, soms. Hè, dat, ja, die kinderen die kun je op geen enkele manier verantwoordelijk houden. voor wat er gebeurd is. Maar de ouders, ja, die moeten wel natuurlijk. Uh, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Die, die kunnen we niet zomaar naar Nederland halen. Daar zal wel degelijk ook een veiligheidsscreening. en eventueel een berechting moeten plaatsvinden. Nu, nu, nu, nu gebeurt er niks, maar moeten we ze gewoon eigenlijk ophalen uit dat gebied, meneer Van Hooyen? Nou, je moet in ieder geval mensen de mogelijkheid geven. Ja, want dat doen we nu wel als mensen zich dus melden bij een ambassade. Dan worden ze onder begeleiding van de Marche naar Nederland gebracht. Ik vind dat dat ook zou moeten voor kinderen... die bijvoorbeeld in Koerdische uh, gevangenschappen uh, nu zijn... en waarvan de Koerden zelf zeggen van kom ze alsjeblieft halen. dan kunnen we ons niet aan die verantwoordelijkheid onttrekken. Hoe zijn uh, Ik wil eerst uh, reageren op uh, wat meneer Van Oink zei. Daar zijn we het natuurlijk helemaal uiteraard mee eens. En op de eerste vraag die u stelde was van... Uh, de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Wij hebben, ook niet, wij hebben ook niks tegen hun werkwijze. En uh, tuurlijk staatsveiligheid en misschien geheime ja. informatie... maar het moet wel bekendgemaakt worden aan lotgenoten. Daar moet je eerlijk tegenover zijn. En ons niet een rat voor ogen draaien. En ten tweede, inderdaad, die kinderen kunnen niet onderscheiden... van hun uh, ouders, maar tevens zeggen wij er gelijk bij... tuurlijk, die ouders bij terugkeer naar Nederland... oppakken, vastzetten, ja. vervolgen... Wij wonen in een democratische rechtsstaat en laten rechten zich daar maar overbuigen. Maar niet steeds met het argument van de zitten IS strijders ertussen Ook oppakken en vastzetten. En ze kunnen niet zelf de grens bereiken. V Vader Klaas, ik ga ook even naar u. U onderschrijft dit ook wat Hoesijn zegt, neem ik aan. Ja, ja ik ben het volledig mee eens. Ja. Ja. Uh, uh, ja, meneer Van Oink, ja, u hoort nu de vaders. Uh, wat gaat u met deze krachtige oproep doen? Nou, we hebben al eerder uh, mijn collega Katelijne Buitenweg... die onze woordvoerder is voor Justitie, heeft al eerder aan uh, minister Grapperhaus gevraagd van uh, hoe zit het nou precies en kunnen we ook als Europa? U noemde net ook, dacht ik aan het begin van de reportage dat er al een aantal landen is die wel uh, actief. Uh, waaronder Denemarken. Uh, waaronder Denemarken eigen onderdanen helpt om uh, terug te komen. Dus we hebben al eerder aan minister Grapperhaus gevraagd om nou eens in Europees verband te kijken of we hier niet toch een, uh, een goede een menswaardige oplossing kunnen, kunnen vinden. Wij zullen nu opnieuw, naar aanleiding van ja, de verwarring... die nu toch ook ontstaan is over wat Nederland nou wel... en wat Nederland niet doet, vragen aan de minister... om hier opheldering over te geven. En dan zullen we het pleidooi, wat ik hier ook uh, bij u op de radio heb gehouden... ook uiteraard hier in de Tweede Kamer houden. Goed, meneer Van Oink, ja, u moet naar een debat. Dus ja, om half één voor... begint dat. Ja. Nou, ik uh, dank u voor uw tijd en uh, dat wordt rennen. Maar uh, dank u en we blijven het natuurlijk uh, uh, volgen. Oké, okay, dank u wel. Um, hoe zijn, ja, de première van, van de documentaire die was uh, afgelopen zaterdag op het uh, Movies at Matter festival in, uh, in Den Haag. Ja. Uh, we gaan even luisteren naar een korte impressie. Ik weet niet, ik vraag me wel steeds af van. Zag hij het aankomen? Wat heeft hij zich op dat moment afgevraagd? Wat heeft hij gevoeld? Heeft hij wel op mij geroepen? Ben je blij? Ben je blij, Maatje? Ja, ja, ook. Ja, ik ben blij wat ik er voor gedaan heb. Ja, zijn het eerste stukje gaat over jouw zoon. Die is ook naar Syrië gegaan, die is daar gesneuveld. Dat ontroert jou ook enorm, zie ik. En het tweede stukje gaat dan ook over uh, je dochter... die je daar even mag mogen zien. Ja. Um, ik was bij die première. Je zag hem daar voor het eerst. Ik heb hem daar voor het eerst gekozen, uh, gezien. Ik heb er bewust voor gekozen. Ik wil hem uh, in de zaal zien samen met uh, mijn familie en mijn lotgenoten. Ja. En waarom schieten de tranen nu in uw ogen? Uh, ik, ja, die momenten dat ik uh, voor het eerst mijn kleindochters uh, zag... die ik nooit eerder ervoor had gezien... en lijfelijk heb kunnen uh, aanraken, horen, luisteren, ruiken. Dat is zo geweldig. Ja, ja dan, daar tier ik nu op. En het raakt me emotioneel, maar dan van blijdschap. Ja. Uh, Klaas, vader Klaas, uh, u heeft de documentaire ook gezien. Uh, u heeft ja. nog geen contact met uw dochter. Hoe heeft u gekeken naar deze documentaire? Ja, dat met name wat, wat we net horen, dat was natuurlijk heel ontroerend. Ik, ik schiet nu ook weer vol, ik, ja. ik zie dat zo weer voor me op dit moment. Dat, uh, ja, je hoopt als ouder natuurlijk dat, dat ons hetzelfde ooit gaat overkomen... dat wij onze kinderen ook uh, weer in onze armen kunnen sluiten... met name onze kleinkinderen. Ja, en heeft u dan ook wel eens gedacht van... ik ga ook zo'n tocht ondernemen om, om toch te kijken... want waar, zitten, waar is mijn dochter? Ja, maar ja, dat is, is vrijwel onmogelijk. Kijk, Kijk Hussein heeft natuurlijk de hulp gehad van de, van de Vara. En die hebben de contacten en de middelen. En, en dan is het mogelijk. Maar gewoon om dat individu individueel te doen, dat is natuurlijk onmogelijk. Ja, nu, uh, afgelopen zaterdag, Hoezijn, het was een, het was een, een, een volle zaal. Ja. Uh, er werd uh, heftig uh, gereageerd. Veel mensen waren erg geëmotioneerd. Waren, waren er ook politici in de zaal? Zag u dat? Heeft u daar reacties van gekregen? Nee, ik heb uh, geen politici in de zaal gezien. Het enige wat ik gezien heb, uh, uh, ik zat op een gegeven moment uh, met uh, mijn uh, vrouw, uh, was ik koffie aan het drinken. En ik zag mevrouw Ploemen een zaal uitkomen. En we keken elkaar aan en ze herkende mij. Ze kwam naar me wat, wat uh, lief ontroerend en uh, was. En we hebben even een tijdje gepraat. En ze beloofden mij dat ze ook dat mee in haar agenda mee zou nemen. Ja, mevrouw Ploem is van de Partij van de Arbeid. Want is dat nu wel... Uh, want dat is natuurlijk ook waarom de documentaire gemaakt is. Om, ja. de, om, om eigenlijk iets wat vast zit los te frikken. dat de Nederlandse overheid eindelijk iets onderneemt... voor die onderdanen. Is dat aan de gang? Ja, uh, u, u hoorde net uh, meneer Van uh, Oink van uh, GroenLinks... en uh, Lilian Ploemen. dat zijn uh, diegenen natuurlijk... Die, uh, waarvan ik overtuigd ben uh, dat die het op de kaart gaan zetten. Maar... Uh, de taak is nu met name aan de minister van Justitie en Veiligheid... dat u nu uh, uh, in actie moet komen. Want het is nu echt vijf voor twaalf. En die, die kinderen die daar geboren zijn... die leven echt in erbarmelijke omstandigheden. Ik ben uh, net uh, vijf of zes weken terug. Maar de angst steeds, waar ik elke dag mee leef is... stel voor dat er wat met mijn dochter gebeurt. Wat dan met die kleinkinderen? En er kan daar elke moment kan echt een, een, een, een epidemie uitbreken. Mijn kleindochters, toen ik ze zag... toen waren ze net een beetje hersteld van TBC. Ja. En er zijn ook gevallen van uh, overleden kinderen daar in die kampen. Het is inhumaan als we ze aan hun lot overlaten. En die kinderen nogmaals zijn onschuldig, hebben er niet om gevraagd... hebben die keuze ook niet gemaakt. Zij zijn al slachtoffer, maar onze politiek maakt nog eens een keer slachtoffer... om ze de rekening te presenteren van de daden en besluiten van hun ouders. Goed, een hele heldere en duidelijke oproep. Dank u wel, Klaas van Spijk en Hossein, Allebei vaders met kinderen in uh, Koerdische kampen. En de documentaire waar het over gaat... is De Verloren Kinderen van het Kalifaat van Sinan Chan. En die is vanavond te zien om negen uur... op. NPO 2 en zeer het bekijken waard. Dank jullie wel. Dankjewel. Het Allermooiste. Waar moeten we naartoe? Waar moeten we naar luisteren? Wat moeten we absoluut zien? Prominente Nederlanders vertellen over iets moois... dat ze hebben meegemaakt in de wereld van kunst en cultuur. En vandaag gaan we daarvoor naar Tilburg. Naar directeur Hendrik Driessen van Museum De Pont. Meneer Driessen, wat is voor u het Allermooiste? Het Allermooiste is om een reis te maken naar China... Dat zouden we denk ik allemaal wel, wel willen, maar niet iedereen is dat gegeven. En als je er al bent om dat enorme land uh, helemaal te begrijpen... dat uh, is ons helemaal niet mogelijk. Uh, maar het is dichtbij hier in de buurt van Tilburg, namelijk in Den Bosch... dat vinden ze in Tilburg nog moeilijk om te erkennen... maar het is toch de, de, de hoofdstad van deze provincie... Uh, is een prachtige tentoonstelling te zien van uh, Chinese kunst... hedendaagse Chinese kunst in het uh, Noord-Brabants Museum... en die duurt tot en met 8 juli. En uh, als we daarheen gaan, wat voor ervaring uh, krijgen wij dan? Ja dan krijg je in, in toch relatief kort bestek een, een idee... van wat die Chinese kunst de laatste 30 jaar, 40 jaar ongeveer heeft opgeleverd. En dat is ongelooflijk veel en rijk. Uh, vroeger was dat echt gericht op de traditie in, in China... maar sinds het opengaan van de grenzen is dat uh, steeds zelfbewuster geworden. En er is een Zwitserse zakenman, uh, Uli Siek... die al sinds eind jaren 70 in, in China kwam... en daar uh, flink zijn fortuin heeft kunnen maken... Met met de verkoop van liften en roltrappen. En iedereen kent die enorme wolkenkrabbers, dus je kunt je daar iets bij voorstellen. En uh, hij heeft om het land beter te leren kennen ook veel bezoeken gebracht aan, uh, aan ateliers met kunstenaars. En heeft daar uh, op een zeker moment besloten een verzameling van aan te gaan leggen. En die is... Inmiddels de grootste ter wereld. En het Noord-Bramers Museum heeft van hem de gelegenheid gekregen... daar een keuze uit te maken. En dat is daar nu te zien. En er is veel spektakel, maar ook heel ingetogen werk. Een, een, een centraal werk wat dus spectaculair is... is een levensgrote tank, dus zo'n ding als we ooit hebben gezien... op het plein van de hemelse vrede met de jonge man ervoor. Met die boodschappentasjes. Die tank is hier uitgevoerd in, uh, in leer... waar je normaal gesproken hele chique damestassen van maakt. En is een beetje in elkaar gezakt... en ligt als een soort gestrande walrus in de hoek van een zaal. Heel prachtig. Iets verderop ligt op de grond van de zaal... een zelfportret van de wereldberoemde Ai Weiwei. En uh, die ligt voorover op zijn gezicht... En ik heb van de directeur van het museum begrepen... dat er regelmatig voorbijgangers die het beeld van buiten kunnen zien liggen... ongerust bellen uh, dat er iemand misschien in het museum onwel is geworden. Nou, dat zal je als bezoeker niet snel overkomen. Het is uh, zeer indrukwekkend en uh, absoluut de moeite van een bezoek waard. Ja, en een expositie heet A Chinese Journey, dus het is echt een reis. En het gaat over hedendaagse kunst, Chinese kunst... in het Noord-Brabants museum. Dus uh, dat is het allermooiste volgens Henry Driessen... van Museum de Pont in Tilburg. Dankjewel. Ja. NPO Radio 1. Patrick Vlaudiers. De Nieuwsbv. Loop op een willekeurige avond een random theater in. bij een maakt niet uit welke cabaretvoorstelling. en grote kans dat je daar grotendeels wit publiek ziet. Hoe krijgen ze daar nou eigenlijk een diverser publiek? Dat gaan we zo meteen verkennen met onder andere de winnaar van het Leids cabaretfestival. Festival. Niet dat een wit publiek per definitie niet deugt. Al werd uh, Najib Amhali wel eens een keer gewaarschuwd. Ik vraag altijd twee dingen als ik een zaal binnenkom. Komen er mensen? vind ik zelf heel belangrijk. En wat voor soort publiek komt hier naar Zevenaar? Toen zei die mevrouw echt waar. Nou, ze zijn hier een beetje racistisch. Hey, veel geluk vanavond. En dan moet je nog beginnen, hè? Achteraf viel het best mee. Hè? Ik bedoel, er zaten wel een paar mensen met zo'n witte puntmuts en zo'n brandend kruis. NTO Radio 1. Internationaal met, met Lieslot Thomassen. De eigenaren van apothekersorganisatie Verenigde Apotheken Limburg... staan vandaag voor de rechter vanwege een miljoenenfraude. Volgens het OM declareerden ze medicijnen... die volledig vergoed werden door de verzekeraars... terwijl patiënten medicijnen meekregen die deels of niet vergoed worden. In een paar jaar zouden de verzekeraars... voor meer dan 17 miljoen zijn opgelicht. Het dodental van de brand in het Siberisch winkelcentrum staat nu op 64. Zes lichamen zijn nog niet geborgen, zegt de Russische minister van noodsituaties. Tien mensen liggen nog in het ziekenhuis. Kinderen die in het winkelcentrum waren zeggen dat ze van bewakers niet naar buiten mochten. Het elitekorps van president Poetin zou zijn ingezet om dat te onderzoeken. De politie heeft een grote hennepkwekerij ontdekt op een industrieterrein in Heerlen. In een lood stonden zeecontainers en opleggers vol met honderden hennepplanten. Totale opbrengst heeft een straatwaarde van mogelijk enkele tonnen. En de nieuwe waterweg en de Botlek worden anderhalve meter dieper. Vandaag begint het baggerwerk. Dat is bedoeld om het havengebied van Rotterdam bereikbaar te houden... voor de steeds grotere containerschepen. De werkzaamheden gaan anderhalf jaar duren. Dankjewel, Lieselot. Ga naar de AWB, Jolanda van der Velden. Nog steeds is de A1 Amersfoort richting Apeldoorn... voorlopig dicht tussen Kootwijk en Alfred Hoenderloo. Daar is een vrachtwagen door de middenberm gegaan. Verkeer richting Apeldoorn rijdt om via Ede en Arnhem... over de A30, de A12 en de A50. De andere kant op is de weg ook helemaal dicht. Daar geldt het ook om rijden via Arnhem. Waarschijnlijk gaat het nog een paar uur duren... denkt Rijkswaterstaat. Ander probleem is de A29... Bergen op Zoom richting Rotterdam. Te hoge vrachtwagen voor de Heijnenoord-tunnel. De tunnel is nu dicht. Vertraging loopt daarop... tot zo'n 20 minuten. De A67 Eindhoven richting Venlo... is ook dicht door een ongeluk tussen Asten en Helden... is de weg daar dicht. De vertraging is ongeveer een half uur vanaf Gelderop. Ben je op weg naar Venlo... rijd dan liever om via Weert over de A2 en de A2. 73. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En die is vandaag Ronald Gippard. Yes! In de laatste Vrije Nederland staat een mooi interview... met schrijver Willem Melchior... van wie een paar weken geleden de autobiografische roman... Alles wat was verscheen. Melchior en ik debuteerden in 1992 in dezelfde maand... en dat schept een band. Zijn eerste boek heette De Roeping van het Vlees. Een bundel met rauwe, romantische, sadomasochistische verhalen... over wellust, overgave en doodsverlangen. Een bijzondere schrijver die het verdient om te worden gelezen. Een paar jaar geleden kreeg Willem Melchior strottenhoofdkanker een ziekte die hij beschreef in zijn boek De Tijd is Op uit 2014. Ook zijn jongste roman gaat weer over de strijd die hij moet voeren... met de altijd op de loer liggende dood. Dat Melchior zwaar verslaafd was aan sigaretten... hij rookte twee pakjes kemmel zonder filter per dag... was daarbij, zoals dat eufemistisch heet... niet noodzakelijkerwijs in zijn voordeel. Aan Vrij Nederland vertelde Melchior dat hij vreemd genoeg juist begon... als een notoire anti-roker. Een jongetje dat al op 1-jarige leeftijd een spreekbeurt hield... tegen de verlokkingen van nicotine. Op zijn zeventiende stak hij toch een keer een sigaret op, die hij afschuwelijk vond. Hij kon zich niet voorstellen dat mensen hieraan verslaafd zouden kunnen raken. Niet veel later zouden er, zoals hij zelf zei, honderdduizenden sigaretten volgen, volgen wat de basis legde voor een genetische beschadiging en het ontstaan van zijn kanker. Ik moest aan het interview met Willem Melchior denken. toen ik van de week de berichten las. over de weggang van Facebook. en in een groter verband van social media. Natuurlijk staan de fysieke gevolgen van een nicotineverslaving. niet in verhouding met die van een online addiction. maar er zijn wel degelijk parallellen. We kennen allemaal het hilarische filmpje. dat filmmaker François Bromet. in 1998 maakte over mobiele telefonie. Ik weet niet of ik dat kan herinneren. Zeker, het, maar Hilarisch. Nog niet eens zo lang geleden. Ja. Iedereen werd onder, die werd ondervraagd. zei absoluut niet te wachten op permanente bereikbaarheid... en andere uitingen van digitale communicatie. Het filmpje bleek omgekeerd voorspellend... want ondanks onze stellige afkeer raakten we als samenleving... binnen no-time verslaafd aan onze apparaten... aan onze appjes en smartphones met alle ellende van dien. Schrijver Sidney Volmer schreef onlangs een boek... over digi deze digitale tijden waarin hij stelde... Social media zijn de sigaretten van de 21e eeuw. Het is buitengewoon vermakelijk... het is diep ingenesteld menselijk gedrag... Heel lastig om vanaf te komen en schadelijk voor de mensen om je heen... en voor de samenleving. Hij is niet de enige die er zo over denkt... Afgelopen week kwam er, mede door het datalek bij Facebook... een hele campagne op gang om Facebook te gaan deleten. Mensen als Elon Musk en WhatsApp-oprichter Brian Acton... hebben publiekelijk hun accounts opgeheven en velen volgden hun voorbeeld. Nu horen Instagram en WhatsApp ook tot Facebook. Het is letterlijk hetzelfde bedrijf, dus wie consequent moet zijn... moet ook die apps deleten. Over twee weken, van 9 tot en met 15 april, is het Digitale Detox Week. Een actie waarin mensen worden opgeroepen om een week lang... hun mobiele data op hun telefoon uit te zetten... en zodoende weer te ervaren waar het echte leven om draait. Ik heb een tip voor de lieden die daaraan gaan meedoen... en die zich weten te ontworstelen aan de wurggreep van hun mobiele telefoon. Lees eh, tijdens Digital Detox Week gewoon eens een goed boek. Bijvoorbeeld, ik roep maar wat, de roman Alles wat was van Willem Melchior. Een schrijver die het dus sowieso verdient om meegelezen te worden. Dankjewel, Ronald Gippard. Tip mooi. Zeker goede tip. In het sporthal in Amersfoort zijn ze weer druk aan het tellen van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen. De lokale CDA-fractie had daarom gevraagd, want na een voorlopige verdeling van de restzetels bleek namelijk dat het CDA één stem tekort kwam voor een extra zetel. Die zou naar D66 gaan. En omdat het verschil zo klein is en er een aantal stemformulieren zou zijn kwijtgeraakt, wordt het dus nu herteld. En dat was verslaggever Jeroen Wielard, die was bij de hertelling. Het ritselt van de stembiljetten in de Amersfoortse sporthal. En vanaf de tribune is het een mooi zicht op de twintig tafels... met elk zo'n vijf vrijwilligers die aan het tellen zijn. Allemaal ambtenaren van de gemeente die zich vrijwillig hebben gemeld. De tellers in roze hesjes... aangevoerd door een functionaris in een blauw hesje. Burgemeester Lucas Bolsius wat een operatie. Ja, dat besefte ik vrijdag wel toen we het besluit namen van een hertelling. Dat is niet even op een achternaammiddag een, een, een bak openen en even, even tellen. Dat is een militaire operatie. Gisteren zijn er de nodige mensen mee bezig geweest, ter voorbereiding van vandaag. En u ziet, het zijn alleen al 100 mensen die aan het tellen zijn. Dan zijn er ook nog mensen achter de schermen die bezig zijn. Het is echt een flinke operatie. 70.000 stembiljetten uit 91 kantoren bijeengebracht. Jammer, exact te zijn. 70.355 stemmen. Ja, en één stem kan het verschil maken tussen de laatste restzetel, die te vergeven is, de zevende restzetel in Amersfoort, en D66 en het CDA. Daar gaat het om. En vooral een belangrijke dag voor CDA Alex Engbers. Of hij er dan wel of niet in komt. Ja, maar de keerzijde is ook dat het ook voor een d 66 effect kan hebben. Want als Engbers erin komt, dan betekent iemand anders er niet in komt. Ja, dat is de keerzijde van de democratie. Dat één stem bepaalt of je wel of niet lid wordt van die gemeenteraad. Zal u voor de rest als CDA-burgemeester een zorg zijn wie het wordt? Ja, absoluut. absoluut. Ik, ik had geen moment getwijfeld welke partij het ook uh, had betroffen. Het zou voor mij geen enkel probleem zijn geweest welk verzoek van welke partij ook gekomen zou zijn. Ik zou hetzelfde besluit hebben genomen. Als je dit allemaal zo ziet... Al deze moeite vraag je je natuurlijk ook opnieuw af of het niet anders kan. Ja, dan krijg je de discussie of je niet elektronisch zouden kunnen stemmen. Maar daar is weer de keerzijde van is de software betrouwbaar? Kan het gehackt worden? Dan krijg je van als dat gehackt zou kunnen worden... heb je dan toch een papieren systeem dat je het altijd weer kan controleren. Dan krijg je weer daar de discussies over. Dus wat je ook kiest, je blijft altijd discussies houden... voor systeem A, systeem B, systeem C. Het Maakt niet uit. Er zitten altijd consequenties aan. Op de tafels groeien inmiddels de stapeltjes van partij tot partij. Hoe weet je zeker dat dit vandaag wel goed gaat? Per tafel is er een check dubbelcheck check Dus er zijn weer het vier-ogen-principe. Dus elke stem wordt door twee mensen meegeteld of be be bekeken en geteld. Dus, eh, maar het blijft menswerk. Verslaggever Jeroen Wilaert. Maar ook in de gemeente Maastricht, Venrij en Rijswijk worden stemmen herteld. De Nieuws BV. Ja, als er cabaret is in theater, dan is het publiek overwegend wit. En dat kan anders. Bij ons cabaretier Samir Viril... oprichter van Eastside Comedy Night in Nijmegen... Yes, dat klopt. Ja, en uh, Farbad Mugadan, <laughs> vorige, jaar, vorige maand winnaar van het Leidse Cabaret Festival. Nogmaals uh, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Ja, uh, Samir, uh, Eastside in Nijmegen is het grootste cabaretfestival in het oosten van het land. Uh, 30 maart is het weer zover. Het is eigenlijk al helemaal uitverkocht. Wat, uh, hoe anders is het. Uh, ja, ik heb wel een uh, kleine correctie, Patrick. Uh, ja? Het is één van de grootste comedy uh, Comedy-shows in het land. Ja, in het ja. oosten van het land. Ja. Hij... Nou, niet alleen in het oosten. Ik denk door heel Nederland. Ja? ja. Nou ja, in ieder geval in het oosten van het land... I is de sfeer heel anders ja, bij uh, Earside. Ja. Wat, wat, wat maakt het zo anders? Um, ik denk eigenlijk... Uh, wij zijn zeg maar een soort... Uh, ja, we zijn zeg maar een soort natte droom van alle theaterdirecteurs. Wij krijgen echt letterlijk en figuurlijk... Uh, alle soorten type mensen binnen. Dat is van verschillende nationaliteiten, verschillende leeftijden, en en dat maakt het zo uniek. Want over het algemeen is vaak een uh, theater is vaak, of het algemeen heel erg blank. En bij ons zie je echt van alles. Je hebt uh, Marokkaanse mensen met hoofddoeken, je hebt rakkers, je hebt uh, nec supporters je hebt satudara-leden, je hebt echt letterlijk en figuurlijk alles. Ja, echt de natte droom dus. Hè? Ja, de want, natte droom. Ja, precies. Van Schouwburg-directeur. En die vragen dan aan jou: hoe, hoe flik je dat? Wat doe je? Wat is jouw uh, geheim? Uh, ik denk zelf, onze geheim is... Uh, ah, sowieso... Uh, we, we, hebben hele, uh, we hebben heel wat mensen die ons volgen... ook op social media, ja. door het hele land. Dus we zijn al redelijk bekend door het hele land... omdat we heel veel optreden binnen eigen netwerken natuurlijk. En in Nijmegen... Uh, iedereen, ja, iedereen kent mij wel in Nijmegen... Maar we betrekken ook de, uh, de mensen zoals vrijwilligers uit Nijmegen, ook de, uh, de sponsoren die komen ook uit Nijmegen. Dus het is eigenlijk een soort, een soort uh, kleine eigen feestje geworden. Waardoor iedereen gewoon geïnteresseerd is. Gewoon, het is een heel goed netwerk en het instandmodel ja. is laag. Je loopt daar gewoon lekker binnen en het is direct feest. Ja, want mensen komen echt voor het concept. En die komen niet zozeer voor de spe specifieke comedia, maar die komen echt puur voor het concept. Ja. Nou, uh, Farbot, ja, ik zei het al, uh, Leidse Cabaret Festival gewonnen. Man, is het een droom die uitkomt? Ja, stiekem wel. Ja? Ja, ja, ja, ja. Ik was uh, tien jaar geleden begonnen met comedy. En uh, Leids Cabaret Festival was meteen uh, het eerste wat ik leerde. Van, okay, dat is het hoogst haalbare, samen met kamaretten. En uh, nou, na tien jaar heb ik uh, de juryprijs mogen winnen. En uh, ik ben nog steeds heel blij. Ja, je loopt <lacht> nog altijd op wolken. Uh, hoe, is het, hoe is jouw publiek? Is dat ook overwegend wit of is dat uh, alle kleuren? Um... Mijn publiek, ik kan nog niet spreken over een mijn publiek, want uh, ik ben nog niet zo groot dat ik een eigen publiek kan, kan uh, dat ik daarover kan spreken. Maar we hebben nu dus de Leidskabaret Tour door heel Nederland, 40 shows, tot eind, tot eind juni. En de mm. mensen die daarop afkomen zijn doorgaans wel, uh, ja, wat je noemt standaard theaterpubliek, dus uh, hoogopgeleid, wit. En iets meer op leeftijd. Maar, maar merk je ook het verschil in, in, in publiek? Of oh, je nou ja, ja? ja Wat absoluut. is het verschil tussen dat, dat, dat, dat uh, hoogopgeleid wit, wat oude publiek... en het publiek dat je misschien eigenlijk meer wil bespelen? Het is, um, wat is het verschil? Nou, de intensiteit van, van, van de lach, weet je, als... Uh, als, als... Uh, nu ga ik heel erg chercheren. Je hebt twee groepen. Je hebt dus de, de witte en de zwarte groep. Hè? Even voor het gemak van de discussie. Nou, de, de zwarte groep, als je daar een grap bij maakt... en ze vinden het grappig, dan gaan ze ook... Dan, dan laten ze dat ook blijken. In, in, op alle manieren gewoon. Ik zei het net voor de uitzending. Je, je, ze zweten van het lachen ja. bijna. Je ja. ruikt dat mensen ja. lachen op een gegeven moment. Ik ben een aantal jaar geleden naar dat Bounce Comedy Night geweest. Exact. Dat komt weer terug. Ja. Het is een totaal andere beleving. Die mensen gaan, gaan helemaal uit hun dak. Joh. Ja. Wat, ja, ja. Wat, wat, ze gillen het uit. Uh, ze schreeuwen dat ze het grappig vinden. En Bij wit publiek is het wat meer... Um, is het wat meer intern? Het wordt meer intern beleefd. Weet je. Soms heb je plekken waarbij ze helemaal niet lachen. En dan word je onzeker. Komen ze achteraf naar je toe. Van ik vond je zo goed. Ik zeg van, gast maar waarom laat je dat niet blijken. Man? Je hebt me onzeker gemaakt de hele tijd. Maar dan lachen ze van binnen blijkbaar. Ik weet het niet. Ja, Samir, heb jij dat ook? Dat verschil ja, in het publiek? Ja, zeker. Je merkt zeker een verschil. Uh, inderdaad, wat jullie net aangaven De bounce. Uh, uh, Fatto, bijvoorbeeld. Ja, dat bounce. Uh, comedy Festival, moet ik misschien even uitleggen? Of Comedy Nice, Dat is vooral gericht op Surinamers en de Antalianen. En dat, dit is echt een beleefd om in die zaal te zitten. Ja, ik was er een keer... en ik was volgens mij de enige blanke die er zat. Maar <lacht> ik werd uh, meegenomen door, de, door iedereen. Ja, en Fatou ken ik ook. Dat is ja. in, uh, ik, ik heb het in, in Belmer Park Theater ja. gezien. Dan is het oh. ook met eten en zo direct. Klopt, ja. Ja, ja. Ja, wa, wa, wa, waarom is het zo'n groot verschil qua, qua beleving? Nou, ik denk uh, Dat durf ik eigenlijk ook eerlijk gezegd niet te, te zeggen. Maar ik denk wat de voorbeelden zijn. De herkenning. Er wordt heel veel gelacht op de herkenning. Uh, mensen herkennen dingen. En die, en die durven ook te lachen. En uh, of het algemeen... In, uh, een wit, blank publiek. Dat zijn, uh, wat jij zei, net ook zei, op leeftijd. Dat zijn mensen, dat zijn stille genieters, noem ik het altijd. Ze genieten, maar niet zo uitbundig. Het is allemaal, ja, het is leuk. Het is keurig. Ja, het is keurig, het is ja. leuk. Ja, hartstikke ja. leuk. En uh, wat Farbo ook zei, ik heb dat ook wel eens meegemaakt. Dat ik dacht, oké, okay, ben, vandaag ben ik gewoon doodgaan op het podium. En dan loop je eruit, het was zo leuk, zo'n leuk verhaal. Dat ik dacht, oké. Okay. Dus ze zijn wat, uh, wel ja, wat, wat ingetogener uh, vergeleken met Marokkaans of Surinaams of Antliaans. die keihard beginnen te lachen. of midden in de show in één keer dingen beginnen te roepen. Ja, een je ja, beginnen ja, te, ja, te ja, praten. Want dat heb ik ook meegemaakt. Ja, serieus? Ja. Ja? ja? Van de dialoog. Uh, nou ja, laten we ook eens even kijken naar wat van jullie grappen. Jullie hebben allebei een migrantenachtergrond. Samir, Marokkaans, voorbeeld Iraans. Uh, voorbeeld, we gaan eerst even naar jou luisteren. Als een uh, asielzoekcentrum binnenkomt zodra je daar binnen bent. wil iedereen van je weten waarom je in Nederland bent. zegt de een tegen de ander: van, hey man, wat, uh, wat brengt jou hier? Hongersnood. En jij? Oorlog. En jij, voorbeeld? Witte meisjes en banen stelen. <lacht> Althans, dat heb ik geleerd van die betogers met spandoekjebouten. Uh, dit is volgens Herkenbare, mij juist, super herkenbaar. <laughs> en ook het, het, het, het lachje is herkenbaar. Dit is volgens mij een, een, een redelijk witte zaal, klopt dat? Ja, ja, ja. Als je deze grap maakt in een, in een zaal met een veel meer gemaleerd publiek... wat gebeurt er dan? Um, dan hoop ik dat ze harder lachen dan. Ja. <laughs> ja. Nee, maar dan, dan lachen ze wel iets harder. En dan, dan schamen ze zich ook niet om te lachen. Want wat ik heel vaak merk bij mijn uh, materiaal is dat... Uh, witte mensen soms in het begin moeten, uh, een beetje moeten aftasten van... oké, okay, mag ik hierom lachen, ja. ook al zegt hij het zelf? Ja. Weet je wel, mag ik uh, lachen om een vluchtelingengrap ook al is hij zelf de vluchteling die de grap maakt? En, en dat, dat, dat merk ik wel, dat het toch een beetje uh, voor, voor bepaald publiek aftasten is. Van oké, okay, uh, in hoeverre mag ik meegaan met zijn verhaal? We hebben gewoon te veel reserves. Ja, ja. ja. ja. Dan gaan we ook even luisteren naar Samir... Maar ik ben ook een beetje moe van, van deze eindeloze discussie over dit IS en over het Parijs en mensen die geloven en die geloven. Zijn ook een beetje klaar mee met die eindeloze discussies? Ja, ja. ja toch? Daarom denk ik bij mezelf, laat het weer over Zwarte Piet hebben! Ja. Keigezellig! De een was voor, de ander was tegen en heel Nederland weer mee! Kijk, als het naar mij ligt, moet ik hele kutfeest afschaffen. Want ik heb nog nooit, nog nooit wat in mijn schoen gekregen van die oude vieze turk. <tijd> ja, Samir direct over uh, IS en dan over uh, de Zwarte Pieter discussie. <tijd> over uh, die vieze oude Turk genaamd Sinterklaas. Is dat ook de manier om jouw uh, uh, publiek te bedienen? Uh, ja, persoonlijk, ik, ik probeer gewoon echt serieus naar mezelf te kijken wat ik grappig vind en wat ik echt, uh, mijn mening, probeer ik... Uh, ik probeer het verhaal zo puur mogelijk te houden. En uh, ja, en het publiek maakt niet uit wat ik vertel, ze lachen er wel om. Omdat het gewoon echt, dat, dat vind ik. Dat is gewoon vanuit mijn hart wat ik vertel. Ja. Dus dat is... Uh, maar het is niet dat je je dat ik ze aan het pleasen ben. Uh, nee, nee, nee, niet dat je aan het pleasen bent, maar dat je denkt bij jezelf van, nou ik vertel dit uit, uit, uit eigen beweging, maar daardoor krijgt de voorstelling ook meer kleur, waardoor het publiek ja, misschien ook meer kleur klopt, krijgt. Is klopt. dat de, de weg te bewandelen? Ja, zeker. Maar dat is ook natuurlijk maar mijn uh, achtergrond. Kijk, ik ben opgegroeid in Nijmegen in een volkswijk. Ik ben opgegroeid uh, tussen uh, de Indische mensen, tussen de Molukse mensen, tussen de jongens van het woonwagenkamp. Dus uh, alles wat ik vertel uh, pakt een heel breed publiek. Ja. Dus. Uh, ja, jij zei het al. Van ja, de, de, de, jullie publiek is de natte droom van de schouwbeurgedirecteur. Ja. Voorbeeld: wat moet er gebeuren met die schouwburgen, met die schouwburgdirecteur? Wat moeten ze doen? Um, het is eigenlijk een wisselwerking. Er moet sowieso, het is, net als de journalistiek zitten ook mensen te zeggen, ja het is te wit, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de mensen die zelf journalist willen worden, weet je. Daar moet gewoon wat meer kleur bij. Maar aan de andere kant is het ook de verantwoordelijkheid van, van de redacties om zelf ook een beetje moeite te doen om die mensen te trekken en de cultuur daar binnenin een beetje op zijn minst te analyseren van oké, okay, hoe wit is, is, de, uh, is de bedrijfscultuur, redactiecultuur. En met theaters is het precies hetzelfde. Als je programmering heel wit is, dan blijft je publiek ook heel wit. En dan kan je inderdaad uh, het opmerken dat, uh, dat, dat, je, dat je daar veranderingen in wil brengen. Maar dan moet je ook naar, heel kritisch kijken naar programmering en wat breder kijken van oké, okay, wat voor mensen wonen er in de omgeving en hoe kan ik die ook op uh, Bettine. Maar het is ook heel grappig dat wij, bijvoorbeeld, ik, en ik, we kennen elkaar een tijdje... dat we echt via onze eigen netwerk eigenlijk heel veel zijn gaan spelen. Dus we via onze eigen netwerk, ik organiseer de Isaiët Comedy Night... hij organiseert Frappant Comedy in Den Haag. En zo zijn we eigenlijk een beetje een wisselwerking... wat nu ook in België, uh, jongens die organiseren... dat we eigenlijk allemaal bij elkaar spelen en dat de theaters nu zoiets hebben... oh, wacht even, ja. Oh, daar komen best wel het publiek op af. Oh, dit is best wel leuk. Dus concreet... Er zijn twee comedians in Nederland, eentje uit Nijmegen, eentje uit Den Haag, eentje is Iraans en andere is Marokkaans. Als je die twee gewoon boekt, dan, dan, dan heb goed. je al een begin van een, uh, oh, een mooi doel. Ja, maar we hebben natuurlijk ook Najib uh, Amali als Marokkaan. Hè? Dat is oh, alsjeblieft, Patrick, dat is de vraag. <laughs> dat, dat is de vraag. Dat is echt. Ik krijg altijd die vraag van. Dan uh, ben ik op podium hey, Ik jij bent hartstikke leuk. Maar wij hebben al Najib. Nee, nee, dat wil ik helemaal niet vragen. Nee, maar het is al, hij woont bij mij in het dorp en hij ja. zei: hij moet nog eens een keer langskomen. Ik ben al een tijdje niet meer bij hem ja. in de zaal geweest. Hoe is dat bij hem in, in de zaal? Is dat, want, toen, toen hij begon, was het ook. Uh, ja, is hij ook niet meegegroeid naar dat, dat, dat witte, wat hoger opgeleide oude publiek? Of is hij gewoon nog hardcore uh, in, in de gekleurde doelgroep? Uh, ik denk zelf dat, dat vooral uh, het uh, wit opgeleide hoge publiek... dat, uh, dat die veel, veel meer uh, naar het theater gaan. Maar dat komt ook heel simpel. Die kopen gewoon op tijd een kaartje. En ja. uh, Dat is gewoon heel simpel. Dat is het gewoon. Dat is het gewoon. En uh, uh, ja, ik denk dat hij nog steeds super populair is... Uh, onder het uh, gekleurde publiek. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen, als ik naar mezelf kijk... hij is wel een van degenen die een beetje een deur voor ons heeft geopend... om dit ook te willen doen. Ja, die deur staat op een kier. Maar die moet dus, als ik jullie hoor, veel ja. verder open gaan. Ja. een voet tussen de deur gekregen en het is ja. aan de volgende generatie om dat open uh, ja. te trekken. Dat is een hele mooie oproep. Dank jullie wel. Cabaretjes, Farbot Moga Moga Moga Mogadan. Mogadan. <laughs> Farbot Mogadan en Samir Figiel. Uh, Farbot, jij bent de uh, winnaar van het Leids Cabaret Festival, dus je bent op tournee. Uh, ja. Overmorgen nog te zien in Hoofddorp. Ja. Dat wou ik nog even melden. En Samir uh, treedt 31 maart op in de Meervaart in Amsterdam. Yes. En ook heel veel succes ja, met je dankjewel. festival dankjewel, daar in, in Nijmegen. Thanks. Thanks. Place starts in my toes and I crinkle my nose, wherever it goes, I always know that you make me smile, please stay for a while now, just take your time. To my toes make Eerst gaan we even terug naar de weddenschap van afgelopen vrijdag. Toen zochten Willemijn en de Formule 1-kenner Daan de Geus... naar de Marco Verhoef in zichzelf. Want er was slecht weer voorspeld in Melbourne in Australië... de plek waar Max Verstappen zijn eerste rondjes... van dit Formule 1-seizoen zou moeten racen. Even luisteren naar wat Daan en Willemijn... die Verhoef probeerden te zijn, zeiden. Ik denk geen onweer en uh, wel regen. Nou, Willemijn ging voor het hele pretpakket. Dus donder, bliksem en regen. Maar uiteindelijk regent het halverwege de wedstrijd een heel klein beetje. Dus het bougie, -bougie gaat dus naar Daan de Geus. Maar dan gaan we naar vandaag. Turkije en Europa. Dat is alles behalve dikke mik tussen Erdogan en de Europese leiders. Maar toch gaan ze vanavond samen aan de tafel. EU-voorzitter Jean-Claude staat er onbekend... dat hij zijn gasten vaak begroet met een dikke klapzoen en een knuffel. En nou is de vraag, krijgt Erdogan ook zo'n warm onthaal. Daarover gaan we verder met politiek verslaggever Xander van der Wulp, die ooit een reportage maakte over het begroetingsritueel van Jean-Claude Juncker en Xander Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, ja, met welke insteek gaan beide partijen vanavond het gesprek eigenlijk in? Ja, ze hebben bedacht dat het verstandig zou zijn uh, om de dialoog open te houden. Nou we hebben de Europese landen heel wat aan te merken op uh, het beleid van Turkije de afgelopen tijd. Ze vinden dat de militaire dadendrang van Erdogan een beetje te stevig is. Uh, dus daar willen ze hem op aanspreken. En die, die dialoog tussen ja, Europa en Turkije gaat dan ook niet bepaald soepel. Dat wordt wat dan? Ja, uh, het is niet, uh, niet, niet gezellig in een Bulgaarse badplaats... Uh, met z'n tweeën uh, denk ik. Ja. Uh, het wordt, uh, je merkt ook de afgelopen dagen al dat, uh, ja, dat het een beetje, de, de spanning wordt een beetje opgevoerd. De Turken die dreigen dan weer niet te komen. Ja. Of die zeggen van, ja, maar er is veel te veel kritiek op ons. Nou, wij als Nederlanders kennen dat natuurlijk inmiddels... Uh, een maand geleden heeft Nederland nog de ambassade daar definitief gesloten... omdat er maar niet tot een soort van overeenstemming te komen was... na wat er vorig jaar voor de landelijke verkiezingen allemaal is gebeurd. Hier. Spanning genoeg tussen Turkije en ja. de EU, maar... Uh... Ja, jou, bij, bij jou, jouw, jouw kennis gaat nog veel verder, want uh, in jouw Politieke Junkie-serie... deed je al eerder verslag van de begroetingswijzer van Junker. Ja. Uh, hoe wordt er over het algemeen gereageerd op zijn uh, begroetingsritueel? Nou ja, ik ben er eens een keer de beelden van achter elkaar gaan zetten... omdat het nogal opvallend is. Het is inmiddels, uh, ja, Je kan er ook niet omheen... Jonker die, uh, ontvangt het liefst iedereen met een knuffel. En ik heb later ook nog eens, nadat hij dat er een keer op een rij had gezeten met Rutte over gesproken. En die gaf ook toe dat er onder Europese regeringsleiders ook over gesproken wordt. Van hoe doe jij dat nou? Hoe deal jij nou met die, die wens van Jonker om je dood te knuffelen bijna? En uh, hoe kan je het voorkomen? Dus Rutte die had daar ook echt wel een tactiek voor. Die moet, je moet, als je hem met rechts een hand geeft, moet je die... Uh, ja toch zeker zo'n 50 centimeter van, jezelf, van je lijf afhouden... en die heel stijf houden. En vervolgens de linkerarm erbij... en die het liefst op zijn rechterschouder leggen. En als je die dan ook stijf houdt... dan hou je Juncker toch minstens... Dan heb je een goede bumper. Dan, dan heb uh, je hem goed. En dan kan je het voorkomen. Maar uh, we moeten wedden, want uh, wat gaat er uh, ja. uh, gebeuren... als uh, Juncker en Erdogan elkaar begroeten? Ja, nou, ik heb dus op, op Google even teruggezocht... als je daarin toetst, uh, Juncker. Erdogan en dan op afbeeldingen... dan krijg je een heleboel foto's van de twee... en dan zie je dat Jonker het eigenlijk altijd probeert. Ja? Altijd een handje erbij op de rug of op de schouder. Of, uh, en dat Erdogan het meestal afhoudt. Je ziet dat hij er één keer toch uh, voor is gevallen. Maar ik denk dus dat Jonker het probeert... En Erdogan het afhoudt om ook te laten zien... dat hij helemaal niet zit te springen om die uh, goede band met uh, Europa vanavond. Nou, Ik denk het uh, helemaal anders natuurlijk, hè? want het is ja? een weddenschap. Dus er wordt één grote dat... knuffel betaald. Ja, dat denk ik. Ik ja? denk dat Erdogan om de nek van Juncker uh, vliegt. Ja? En dan ook meteen een eu lidmaatschap erbij. Ach, dat, zou toch, dat zouden ze mooi vinden, hè? Dat nou zouden ja. ze mooi vinden. Uh, we gaan het meemaken. Uh, de, de begroeting is aanstaande. Dus uh, ik dank jou alvast, Sander van der Wulp, Graag gedaan. <kluh> Eerst maar even de ham vragen. Even kijken, hoe staat de vraag geformuleerd? Wat wilt u van ons horen? Wat wilt u dat wij doen? Je moet vragen ja. gaan stellen. Ja, je moet vragen stellen. Ja, en sommige mensen kunnen alle vragen perfect beantwoorden. En toch heb je het idee, dat klopt iets niet. De vragen bij het nieuws. In Den Haag is er ophef. Ontwaardiging, wat is er aan de hand? Het is, hier, het is hier gespannen. Is er dan nu ook in de politiek Den Haag zoiets van. Oh, we hebben het geflikt? Ja, dat is een goede vraag. En ook een terechte vraag. Ja. Al denk ik, vraag ik mij af: ligt dit wel bij Den Haag? Ja, als je dat mij vraagt, zeg ik zeker. Dus wat wilt u nou precies Voorstellen. De vragen en de antwoorden. Wat er gebeurd is, dit is nieuws. Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Maak kennis met de In Company-programma's van Management Boek. Kant en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag. managementboek.nl In je werk ben jij degene die structuur aanbrengt. Die zorgt dat alles gaat zoals de bedoeling is. Heel nuttig.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 het medicijn dat ervoor zorgt dat je je leven weer terug hebt gekregen... komt plotseling niet meer in aanmerking voor vergoeding. Wat kun je doen? En heeft het eigenlijk wel zin om een reisverzekering af te sluiten? Je ziet het vanavond in Radar, Avrotros, half negen op NPO1. Doorgroeien naar Certified Business Controller? Bezoek nu alexvangroningen.nl Er komt een dag dat je wakker wordt en denkt... ik wil een beter bed... Nu, tijdens de frisse lente-deals, de van aerndal Spring voor 999 euro. Met gratis luxe topmatras. Kijk op beterbed.nl Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook jazz. Op 16 april. Trompetist Avishai Cohen en zijn dream team. Het Avishai Cohen Quartet. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl